Toe. Een vervolghoorspel van Charles Chilton... ...vertaald door propeller... ...en opgevoerd onder spelleiding van Leon Povel. Het zesde deel... ...Gesprek met Frank Rogers. Na een reis van vijf maanden... ...van de maan naar Mars... ...kwamen wij in de nabijheid van de Rode Planeet. Nu was de tijd gekomen om de brandstofvoorraad van de pionier... ...die bijna opgebruikt was, aan te vullen uit de vrachtvaarders. Dit geschiedde... evenals het bijtanken door vliegtuigen... door middel van vultslangen. Was bandstof bijgevuld... dan kon worden overgegaan... tot de omkeermanoeuvre die de landing op Mars inleidde. Jeff en Jimmy... trokken hun ruimtekostuums aan... maakten zich meester van de vultslangen... die al buiten de pionier bengelden... en staken over... naar vrachtvaarder nummer 1. Daar bevestigen zij de vultslangen... ...op de dappen, waarna zij zich in het vaartuig begaven ...om de brandstofpompen in werking te stellen. Ik open de binnendeur. Zo. Echt, een beetje lucruurig is het wel, hè? Huh? Hoezo, lucruurig? Ja, ik weet niet hoe ik het zeggen moet. Zoals je hier in het vaartuig binnenkomt, is het beetje donker. Ja, is dus een aan Het is allemaal zo, zo, zo, zo, zo raar, alsof je een leeg huis binnenkomt, weet ik. Een huis dat al jarenlang heeft is. Hé, wat is dat? Ben, ik heb niks gehoord. Jawel, jawel, jawel, Het is net alsof, alsof iemand iets zei. Oh, het Mitch misschien het ook. Nee, dat nee, kan niet, dat kan niet. Die kunnen we hierboven met onze walkie-talkies niet horen. Huh? Nee, de wandelscherm het geluid af en, en de bootradio staat op. Daar weer, las maar. Ja, maar wie hebben we dan doorgebracht? Dat weet ik veel. Nou, ik ga nou even naar de luchtverversing kijken of die werkt. Ja, het is in orde. Je kunt je helm afzetten. Oké. Okay. Zo. Nou, werk je helm op en roep dan de dokter. Eens kijken of de radio werkt. Oké, okay, je? En tussen zal ik de cabine nauwkeuriger onderzoeken. Ja, misschien hebben ze ons wel horen gekomen en hebben ze zich in het vrachtwagen bestopt. Nee. Nee, in dat geval hadden we het luik naar het vragteremoren open gaan of sluiten, zelfs met onze helm op. Ja, dat is waar, dat is waar. Maar ja, waar kunnen ze dan heen zijn? Hm. Hier kun je je niet verbergen zonder dat iemand je vindt. De enige plaats waar ze kunnen zijn is beneden in het controleruim. Ik zal er eens een kijken. Ja, voorzichtig aan de wand, Jeff. Nou, dan nou, maak je maar gingen. dingen. Zorg, Jim, het luik van het controleruim is immers doorzichtig. Ja. Ik hoef alleen maar licht te maken en te kijken. Als er iemand is, dan zie ik hem op moment. Zeg, Jeff, ja. waarom maken we ons geen druk over? Ja? Nee, de dokter had immers de boordradio aangeset, niet waar? Nou, dan, dan moet de ontvanger hier al zijn gaan werken. Te weinig in die luchtkluis waren. Waarschijnlijk heeft hij ons geroepen. En was het zijn stem die we nou, Maar waarom is hij dan niet blijven roepen? Nee, Jimmy. Ik durf er alles onder te verwennen dat die stem niet van de dokter was. Nee, nee, die leek er niet erg op, hè? Nee. Weet je wat, Jeff? Ik, eh, ik zal hem voor alle zekerheid even oproepen. Hallo, pionier, hallo, pionier. Vrachtvaarder 1 roept u. Hoort u mij? Hallo, Jimmy. Het is Matthews. Alles in hè? Ja. Waarom? Omdat ik zo even dacht dat je me riep. Zo, wat dacht jij dan dat ik zei? Ja, dat kon ik niet verstaan. Je stem klonk zo vreemd, Helemaal vervormd. Ik verstond er geen woord van. Dus jij hebt het ook gehoord? Jij en ik hoorden het op het ogenblik toen we binnenkwamen. Huh? We dachten dat, dat, dat, dat jij het misschien was. Heb jij ons opgeroepen? Ja, maar jullie antwoorden niet. Ik begreep toen dat jullie nog in de luchtsluis ja. moesten zijn. En wij niet konden horen. En toen hoorde ik opeens weer die stem. Ja, hallo dokter, hey, dit is Jeff. Hallo Jeff, heb jij het ook gehoord? Ja, ja dokter... Ja, het moet de radio geweest zijn. Het klonk precies alsof zich iemand in de cabine bevond. Uh, heb jij het nader al nog eens gehoord? Nee, Chef, alleen die bij de keren. Misschien is het wel de controle van op aarde die contact met ons zo nee, nee, nee, nee, nee, nee, dokter. Dat doet ze zeker niet op de golflengte van de boordradio. Nee, dat is waar. Maar wie kan het dan geweest zijn? Wie weet eigenlijk dat we ons van die golflengte bedienen? Nou, dit is misschien een uh, toevallige ontvangst, de zogenaamde harmonische storing of zoiets. Met dit soort apparatuur? Ja, dat komt er eens voor. Zeg maar, als het iemand geweest is die met ons in contact wilde komen. dan moet hij ons nou toch horen. Hm? Waarom roept hij ons dan niet opnieuw? Als het een harmonische storing is geweest, Jeff, dan is het lang niet zeker dat zij ons horen. Ze kunnen zich namelijk bedienen van een andere basisfrequentie. Nou, in alle geval vind ik het maar vreemd. Oh? Zo heeft onze apparatuur zich nog nooit gedragen. Gewoonlijk ontvangen we immers glashelder, zonder enige storing. Nou, die storing die hadden we dan blijkbaar wel. Nou, in alle geval zullen we, zolang onze verbinding met de pionier in orde is, ons verder niet druk over maken. Nou, kom. Laten we met het werk beginnen, hè? Wat we hier hierheen zijn komen? Juist, yes, chef. Jimmy, schakel onze walkie-talkies in op de boordradio. Oké. Okay. Het is gebeurd, ja? Dokter, Jimmy en ik gaan nu naar het ruim om de brandstof over te pompen. Is Mitch klaar? Ja, Jeff. Ik ben klaar en wacht op jullie. Sir Mitch? Ja. Heb jij vreemde stemmen gehoord? Nee, ik niet. Oh. Ja, de dokter heeft het me wel verteld, maar ik heb niks gehoord. Misschien kwam dat omdat ik hier helemaal beneden zit. Ik kon jullie ook niet zo erg goed verstaan. Oh, klaar. Ja. Nou, dan gaan we hier ook naar beneden. Ik waarschuw je nog voordat ik de pomp in werking stel. Oké. Okay. Kom Jimmy. Laten we gaan. Contact. naar vol, Jeff. Ik zie het. Over twee minuten kun je de pompen afzetten. Goed, John. Huh? Wat zei je? Jeff? Huh? Ik, ik dacht dat je iets zei. Nee, ik niet. Oh. Huh? Daar heb je het weer. Het, het, het is die stem. Heel zwak, maar je is toch niet huh? kennen. Hallo, dokter. Hier is Jimmy. Ja, Jimmy. We hebben die stem weer gehoord. Jij ook? Ja. Maar kon jij nou verstaan wat hij zei? Ja, wie het ook mag zijn. Het leek wel of hij de aarde riep. Niet... Wat zeg je nou? Jimmy, let even op. Ja, maar hoorde je dat niet van dokter? Zijn? Ja, ik hoorde het wel, maar dan moeten we ergens anders aan denken. Hou je klaar om de pompen af te zetten? Oké. Okay. Uh, wil je de druk controleren, Mitch? Nu 478.2. Klopt. Punt 3. Ja. Punt 4. Ja. Ja, Jimmy, pomp af. Pomp af. Tank vol. Druk 478.5. Oké, okay, goed. Dan vertrekken we, Jimmy. We gaan nu weg hier. Zodra we buiten zijn, maken we de leidingen los. en komen terug naar de pionier. Oké. Okay. Heb je het gehoord, Doc? Ja, Jeff. Zo. Yeah. Heb je dat ook gehoord? Die stem probeert beslist contact met iemand te krijgen, maar het schijnt niet te lukken. Je kunt ook niks verstaan van wat hij zegt. Ja, ja blijven er toch moeite voor doen, Doc. Laat de beurtradio aanstaan totdat we terug zijn. en neem al wat je hoort op de band op. Ja, dat doe ik al, Jeff. Oké. Okay. Dat knaapje weet van volhouden, zeg. Voordat Jeff en Jimmy terug waren in de Pionier... hoorde ik de stem nog twee maal. Terwijl hij de tweede keer sprak... kwam Mitch juist uit het ruim terug. Hij luisterde mee, maar geen van ons beiden... kon ook maar één woord verstaan van wat er gezegd werd. Dat was het laatste wat we van de stem te horen kregen. Ja, voorlopig althans... Er gingen weer drie weken voorbij, in welke tijd wij bijna 22 miljoen kilometer aflegden. Mars had nu voor ons ongeveer de afmetingen die de maan heeft gezien vanaf de aarde. Zijn beide polkappen schitterden in het licht van de zon. En de roze en olijfgroene gedeelte van zijn oppervlak... tekenden zich zeer scherp tegen elkaar af. Terwijl de planeet om haar as wentelde, glede voor en na... ...bekende punten aan ons oog voorbij. Het Zonnemeer, de Argierenwoestijn woestijn en het Mare Eritreum konden we duidelijk onderscheiden. De planeet maakte de indruk volkomen onbewoond te zijn. Van deze afstand gezien scheen het niet mogelijk dat menselijke... ...en voor zover ons bekend ook onmenselijke wezens zich op haar oppervlak ophielden. Akkers bebouwden en de vreemdsoortige piramidevormige steden bewoonden... Die na wisten gelegen zijn in de oase waar de kanalen samenkomen. Snel naderde het ogenblik waarop we de vaart van onze kleine vloot moesten gaan afremmen om ons doel niet voorbij te schieten en zodoende de kans van een landing op Mars te missen. Niet meer dan 8 miljoen kilometer scheiden ons nog van Mars. Ondanks onze geweldige snelheid van 50.000 kilometer per uur zou dus nog een week duren voordat wij in een vaste baan om Mars konden gaan cirkelen. En voordien zouden we onze snelheid aanmerkelijk moeten verminderen. Daar nog de pionier, nog de vrachtvaarders voorzien waren... van naar voren gerichte raketmotor, waarmee de vaart kon worden afgeremd... was het dus nodig de omkeermanoeuvre uit te voeren, alvorens te kunnen afremmen. Daarom begaven we ons naar onze kooien... Waarin we ons goed vastsnoeren. Ja, breng de controlepaneel op hun plaats. de Match. Ja, Jeff. Ja, Doc. In orde, Jim. Kijk, okay. televisie aan dan. Televisie aan. Vrachtvaarders, geheel in beeld. Giro, Match. Giro, contact. Kiro, vrachtvaarders, contact. Koers Jim. Prima. Draai moment. Halve ah. Hm. Toch een vreemd gezicht, die twee vrachtvaders, die met ons meedraaien, maar volkomen onbewegelijk schijnen te blijven hangen. Je kunt het alleen op de sterren zien, die op het scherm een bijna vaste plaats hebben ingenomen. Nu draaien ze langzaam uit het gezichtsvlak. En daar, daar komen anderen op om hun plaats in te nemen. Net of de sterren draaien en wij niet. Eén gaat. Mm. Eén? En dan te bedenken dat we er 180 moeten doorlopen... voordat we helemaal aangedraaid zijn. Het gaat dat langzaam, niet? 179 graden. Oh, eindelijk. We zijn nog bijna. Wat heeft dat lang geduurd? 79,5. Ja. Klaar om de Giro af te zetten? 100! Giro af! Giro af. Giro vrachtvaarders af. Televisie vooruit, achteraan. Daar heb je. Mars. Keurig mee op wat scherm. Klaar om de motor aan te zetten? Klaar. Koers, Jimmy. het Jeff, niet de misafweging. Over 15 seconden worden de motor aangezet. Jij zorgt voor de vrachtwagens, dokter. Klaar om aan te zetten, Jeff. Ja Mitch, kant en klaar. Tien seconden. Ja. <laughs> Laten we hopen dat we niet geslipt als we zo korter moeten rennen. <laughs> oh sorry. Vijf seconden. Vier, drie, twee, 1. Contact. van de vrachtvaarders in werking. Onze snelheid neemt al af. 100, 200, 300, 25.000! Waarom de motoren af te zetten? 26.000. 26.500. 27.000. 27.500. Opgepast! 28.000! Af! Motor af! Motorenvrachtvaarders af. <hijfie> nou, dat kan een beetje zo opgeknapt. Wat komt er nou, op? nou? Wat jouw afdeling betreft, Jippy, roep de controle op de aarde op. En zegt dat ze zich moeten gereedmaken voor de ontvangst van een bericht in code. Ja, best, Jeff. zal het doen, hoor. Even <laughs> dat iemand losmaken Ja, en... En dan ga ik aan we het werk. Goed zo. En dokter? Ja? Breng jij het bericht in code over? Ja. Ik vertel de controle dat de vaartuigen zijn omgedraaid... en dat de snelheid is verminderd. Goed, Jeff. Mitch en ik houden de gebruikelijke inspectie... en zodra we de cijfers en gegevens bij elkaar hebben... zijn we die over naar de aarde. En daarna? Dan maken we ons klaar om in de vrije baan om mars te komen... zodra onze positie daar gunstig voor is. Kijk, het meer. Het oog van Mars. Nou, het ziet er wel even somber uit als toen we het voor het eerst van hier zagen. Weet je nog, wel, Mitch? Ja, zeker, Jimmy. Zeg maar zelfs van hier uit kun je die piramides pyra toch helemaal niet zien. Als ik er niet zelf geweest was, dan zou ik erop durven zweren dat zoiets helemaal niet kan bestaan. Toch, is ze er? Jimmy, Mitch. Uh -huh. Ja, we komen direct, Jeff. Ja, direct hoor. Nou kom. Laat die kijken naar Jimmy en eh. kom. Ja, ja. Jeff wil onze opdrachten bespreken. Ja, kom zo mee, Mitch. Ja. Vooruit maar, Jeff. Zeg het maar. Nou, mannen, als alles goed gaat, is onze reis morgen om deze tijd ten einde... en cirkelen een vaste baan om Mars, op ongeveer 1600 kilometer boven het oppervlak. Gelukkig ermee. Wat wil je daarmee zeggen, Zin? Oh, niks bijzonders, Jeff. Alleen maar dat we heel wat geluk nodig hebben om naar beneden te gaan... en alles te doen wat het hoofdkwartier ruimtevaart van ons verlangt... Hmm. en dan leven we weg te komen niet. Ja. Dat lijkt me nog wel duidelijk. Zodra we in onze vaste baan liggen, dan, dan moeten ze ons toch wel zien, hè? Ja, ja zo goed als zeker, denk ik. Niet met het blote oog. Behalve misschien bij zonsop- en ondergang. Dan moet iedereen daar beneden ons zien als kleine, helder verlichte voorwerpen. Nou, ze zouden ons misschien voor sterren kunnen houden. Mm -hmm. ja, maar misschien ook niet. Nou, sterren of geen sterren. Er zit nou helemaal niks anders op. We moeten om Mars heen cirkelen. Ja. Ja. En hoe lang? Zolang totdat we de hele planeet van dichtbij hebben bekeken. Ja, en wat hoop je dan te zien, Chef? In de eerste plaats, dus de stad in het zonnemeren. Heel ja. duidelijk. Ja. En verder hoop ik dat we een bevestiging krijgen van hetgeen die vliegende dokter in de tijd zei. Mm -hmm. Namelijk dat er op het noordelijk halfrond verschillende van die steden zijn. Oh, ja, is... En dan? Dan zoeken we de eenzaamste plek uit die er op heel Mars te vinden is om daar te landen. Ja, waarom niet op een van de poolkappen? Ja. Dat is de vorige keer toch ook goed gegaan. Ja, het bezwaar van de landing daar is dat we zo'n grote afstand hebben af te leggen... voordat we met iemand in contact kunnen komen. Ja, en in geval van nood is ook de terugweg veel te lang. Ja, ja. En daarboven. Onze hele voorraad levensmiddelen en andere hulpmiddelen moeten in de pionier blijven. Ja. Ja, en daarom kunnen we ons ook al niet te ver uit de buurt wachten. Ja, dus wat we te doen hebben is dus eigenlijk landen in een eenzame streek vlakbij een stad. Ja, dat huh? zou ideaal zijn. Maar zo eenvoudig zal het wel niet gaan. Ja, maar wacht eens even. Toch is er wel iets te zeggen voor de landing op de poolkamp. Ja, heb zo, heb <laughs> het Wat dan? Nou, toen we er de vorige keer zo overhaast deur moesten... hebben we op onze poolbasis een vrachtvaarder vol met voorraad achtergelaten. Ja. Een complete karavaan en een radiostation. Ja. ja, als die er nog zijn, dan zouden we er veel plezier van kunnen hebben. Nou, oh, die staan er nog. Ik betwijfel ten eerste of ze er nog zijn, Mitch. Als de Martianen, de vrachtwagen en de karavaan al niet meegenomen hebben, hebben ze die vast uit elkaar geplukt. Nou, oh, ik zie niet in waarom, dokter. Ze hadden er dan niks aan. Waarom zouden ze die niet, zolang ze er geen last van hadden, met rust hebben gelaten? Ja, ik dat Goed, afvallen. nou, dat zullen we dan wel zien. Maar we hebben nou belangrijke onderwerpen te bespreken: mm -hmm. het hoofdkwartier. Leven het hoofdkwartier is er vooral op uit drie dingen te weten te komen. Nee. En wel, hoe heeft men de mensen van de aarde aangepast? Nee. Hoe kunnen ze eventueel weer in normale toestand worden gebracht? En tenslotte, als dit laatste kan... wat zullen ze zich dan nog herinneren uit de tijd toen ze aangepast waren? Oh, op grond van persoonlijke ondervinding kan ik je wel zeggen heel weinig. Nee. Nou, toen jij anders weer normaal geworden was, Mitch... Ik herinnerde jij heel wat. Ja, ja, zeker. Maar alleen gebeurtenissen die jullie ook hadden meegemaakt... of waaraan jullie mij konden herinneren. Juist, precies. Ja. En daarom geloof ik dat je, je alles kunt herinneren... wat je in aangepaste staat hebt gedaan... als er maar iemand is die je kan herinneren aan enkele van die dingen. Ja. Of, als je de plaatsen weer ziet, was het zijn voorgevallen. Ja, ja maar wil je nou daarmee mij zeggen, dokter... dat het geheugen van iemand... Die aangepast is geweest, hè? Ja. Kan worden opgefrist door uh, associaties van plaats of gedachten? Ja. Dus ja, de... ja, waarschijnlijk niet. En ik ben niet alleen tot die conclusie gekomen door het geval van Mitch. Er waren ook nog mensen die we in die ondergrondse werkplaats aantroffen... die ons vroegen hen mee terug te nemen naar de aarde. Ja, ja. hoe helpen die je uh, om je theorie te bewijzen? Nou, als je mij vraagt, meende zij, evenals bijna iedereen op Mars dat zij op aarde waren tot het ogenblik toen wij kwamen. Ja. Hun contact met ons, de gewone manier waarop wij spraken... onze kleren, van alles aan ons... wekte lang vervlogen herinneringen bij hen op. Ja, ja, ja. En toen we met hen over de aarde spraken... werd opeens de herinnering aan hun vroegere leven. Ja, ja maar... Ja, ja, ja, ja, ja. ja maar, maar, maar die mensen maakten toch niet de indruk... ...aangepast te zijn, dokter. Evenmiddels hmm. even, even, bijvoorbeeld die, uh, hoe heette die ook Webster, weer? Webster, niet? Was het... Juist, die Webster, Webster. Webster. Uh, bedoel je dat die toestand van aangepast zijn uh, min of meer gesleten was? Ja, naar alle waarschijnlijkheid lieten de Martianen toe dat die toestand afsleet. Vergeet niet dat die mensen, ja, al zagen ze er jong uit, inderdaad, oud, heel oud waren. Ja, ja. Mm -hmm. Niet, al een eeuw lang waren ze op diverse tijdstippen naar Mars overgebracht. ja. Ze wisten heel goed, al wilden ze dat die toegeven... dat ze te oud waren om op aarde terug te keren. Ja. Eenmaal terug thuis zouden ze lichamelijk hun werkelijke leeftijd terugkrijgen. Alleen maar om te sterven. Ja, ja het inderdaad. Mm het -hmm. is dus helemaal niet nodig om nog langer aangepast te houden. Ja, maar nee. luister eens even. Dat is dan iets waar we goed op moeten letten, hè? Ja, hoe Als we nou zo'n zo, zo aangepast iemand te pakken krijgen... dan zal dat een, een jonge kerel moeten zijn. Iemand die nog niet zo lang op Mars is. Juist, precies. Nee? Maar hoe kunnen we weten hoe oud zo iemand is... Nou, maar, hoe korter ze hier zijn, hoe dieper hun aangepaste toestand is. Nee, ja. hey, maar hoe ben je tot die conclusie gekomen, dokter? Nou, langs deze weg. Jullie herinneren je natuurlijk uh, Dobson en Harding. Ja, en McLean. Ja, en McLean. Zelfs mm -hmm. Scrimshaw en Frank Rogers. Hun toestand was zo dat ze geen lid bewogen als het niet hun bevolen werd. Ja. Aan de andere kant was de vliegende dokter, die al langer dan 50 jaar op Mars was... Oogenschijnlijk volkomen normaal. Oh, ja, ja, ja, dat was En toch gehoorzaamde ook hij aan bepaalde bevelen die hij ontving. Nee, maar waarom eigenlijk? Als hij toch precies wist waar hij was. en wat er al omheen gebeurde. Ja, Omdat hij al ouder was dan hij op aarde ooit had kunnen worden. En dankbaar was voor de kans die hij kreeg. om nog een aantal jaren te leven. Ja. Hij begreep wel dat hij geen doel had. nog naar de aarde terug te keren. Nee, dat geen zin en dat hij, als hij zich uh, maar behoorlijk gedroeg. volgens uh, Martiaanse begrippen dan. Ook behoorlijk werd behandeld. Ja. Nou, daaraan had hij genoeg. Eh, van een vrije Een vrije. Ja. Neem je hem dat kwalijk, Jimmy? Ik wel. Hij werd niet meer in diepe staat van aanpassing gehouden... omdat de Martianen beter uitkwam dat hij zijn gave ontplooide. En daartoe over zijn eigen oordeel en vrije wil beschikte. Ja, maar Dobson en Harding dan? Dobson, Harding en de anderen beschikten daar niet over. Eigenlijk waren ze niet veel meer dan robots... Die slechte gegeven bevelen uitvoerde. Ja. Dat nou is juist de type dat het hoofdkwartier graag zou hebben. En dat wij daarom moeten proberen mee terug te brengen. Als we tenminste ooit terugkomen op haar. Ja, dus oh, wij ja, moeten hè? mensen oppikken. die jong genoeg zijn. om de reis naar de aarde te overleven. Ja. En als de dokter het bij het rechte eind heeft. zijn diegenen die het meest aangepast zijn. de jongste. Ja, nog eens wat anders. Hoe moeten we nou die aanpassing weer ongedaan maken? Ja, dat moeten de deskundigen ja. op aarde maar uitmaken. Tenzij bij toevallig mochten boffen en de een of andere methode daarvoor ontdekken. Ik voor mij geloof nog altijd dat zij, evenals Mitch in de tijd... vanzelf weer normaal worden... zodra zij in contact komen met de vertrouwde dingen op aarde. Ja, ja, goed. Dat waren dan de aangepaste mensen. Ja. Ja. Nou, nog iets anders op het programma? Jazeker, jazeker, ja. De vliegende bollen. Ja, ze verwachten toch zeker niet dat we daar ook eentje van mee pikken naar de aarde wel? Nee, nee, nee, nee Jimmy, maar oh. wel kwartier. Ze oh. hopen dat we zullen ontdekken van welke stof ze vervaardigd zijn en hoe hun mechanisme werkt. Als we daar niet achter kunnen komen... dan verwachten ze dat we een methode zullen vinden... om ze althans te kunnen vernietigen of buiten gevecht te stellen. Ja, kijk, als op zekere nacht opeens zo'n duizend van die bollen boven Londen verschijnen... wil het ja. hoofdkwartier weten hoe ze het aan moeten natuurlijk. Ja, dat lijkt me wel onze zwaarste opgave. Ja, dat is ze zeker. Ja, maar één ding is zeker. Die bollen worden niet aangedreven op een ons bekende manier. Nee. Ze hebben geen raketmotoren. Hun versnellingen kunnen vlug of langzaam verlopen. Hun wendbaarheid is fenomenaal. Nee, nee. Ze kunnen loodrecht stijgen en dalen. Vooruit, achteruit en zijwaarts vliegen naar believen. Alle kanten kunnen ze op. Ja. Ze lijken in niets op onze ruimtevaartuigen. Ja, uh, zijn wij eenmaal onderweg, dan moeten we onze koers blijven volgen. Ja. Afgezien dan van enkele uitzonderingen van ondergeschikt belang. Ja, met onze, onze wijze van voortbeweging met behulp van die reactiekracht of de martialen wel helemaal wets vinden. Voor hen moeten onze raketten zoiets zijn als voor ons een antiek zeilschip. Ja, Ze komen wel vooruit en komen soms ook wel op de plaats van bestemming aan... maar daar is er dan ook alles mee gezegd. Ja. Ik denk zo dat de Martianen al heel lang geleden een kracht hebben ontdekt... en aan zich dienstbaar gemaakt natuurlijk. Magnetisme bijvoorbeeld. Waarvan ons hele zonnestelsel misschien zelfs wel het heelal vervuld is zodat ze waar ze ook zijn, die kracht steeds tot hun beschikking hebben. Bedoel je, Mitch, dat ze gebruik maken van magnetische krachtlijnen als krachtbron? Ja, zoiets. Ja. Mm -hmm. ja, Hoezo ik er even evenmin enig idee van heb wat het precies is als jij. Mm. In alle geval moet het iets zijn... waaraan wij aardbewoners nog niet toe zijn. Ja, evenmin als die antieke bouwers van zeilschepen... enig idee hadden van stoom, ja. olie, benzine of, uh, ja, of atoomkracht. Ja, ja, ja. ja, ja. Ja, ja, maar verwacht jij dan, Mitch, dat wij in staat zullen zijn... achter te komen hoe die kracht werkt? Ja, eerlijk gezegd geloof ik dat niet. Zelfs niet als we daarin een te pakken konden krijgen en demonteren. Hm. Wat zou bijvoorbeeld een oude Egyptenaar hebben moeten aanvangen met een, uh, met een dynamo... of zelfs met een stoommachine, als je die opeens, ah. opeens <laughs> ja, ergens kon. Ja, ja, ja. ja, inderdaad. Ja, en, ja, en toch... Het zijn mensen, hmm. ja, aangepaste mensen, dat geef ik toe, die die bollen helpen bouwen. En er moet toch iemand onder hen zijn die er enig idee van heeft hoe ze in elkaar zitten. Dan moeten we die te pakken zien te krijgen. Ik, ik weet dat die, dat die werkmeester in die ondergrondse fabriek er meer van weet. Die vent, die wist immers alles. Nou, is dat een mooi werkje voor jou, Jimmy? Toen we op Mars geland zijn, wip jij over naar die werkplaats bij het Zonnemeer... Neemt die werkmeester in zijn kraag en brengt hem mee naar de pionier. Ja, ja, ja, ja. dat is niet sarcastisch, niets, toch niet nodig? Ja, ja. ja. Maar natuurlijk hangt er veel van af of we de hand kunnen leggen op. geschikt, aangepast personeel. Ja, maar hoe doen we dat? Ja, dat mag Jood weten. Ja, dat is nou de grootste moeilijkheid die ons na de landen te wachten staat. Behalve dan de moeilijkheid te vermijden dat het aangepaste personeel de hand op ons legt. Ja. Ja, en dan is er ook nog. De juiste datum van de invasie. Oh, dat is een invasie ja. invasie. Zelfs als we niet meer van Mars wegkomen, moeten we die toch te weten zien te komen. En dan bij de eerste, de beste gelegenheid naar de aarde over zijn. Ja, en dan tenslotte de Martianen zelf. Wie zijn ze? Dat weten we? niet. Waar wonen ze? Hoe zien ze eruit? Ja, en waar halen ze die asteroïden vandaan die als moedervaartuigen dienen voor de vliegende bollen? Ja. Okay. ...bewegen die zich volgens hetzelfde principe voort. Het zal wel, ja. ja Dan moeten ze dus in staat zijn naar de aarde... ...of naar elk ander willekeurig punt van ons zonnestelsel te vliegen... ...wanneer ze daar zin in hebben. Ja, allicht. Ja, zij zijn zeker niet zo gebonden aan gunstige standen van de aarde... ...en maar ten opzichte van elkaar als wij. Zij kunnen praktisch ieder ogenblik de tocht aanvaarden. Zij hoeven vast niet vijfhonderd... ...nee, wat zeg ik, 650 miljoen kilometer af te leggen... ...om hun doel te bereiken. Dat uh, 65 miljoen kilometer van hun af ligt. Het enige waar ze, dunkt me rekening mee hebben te houden... is de richting waarin de aarde zich voortbeweegt... ten opzichte van hun eigen planeet. Ja, of eigenlijk geloof ik dat als hun vaartuigen... inderdaad zo geperfectioneerd zijn dat ze eruit zien... ze zelfs daarmee geen rekening hoeven te houden... als ze daar geen zin in hebben. Nee, nee, Jurgen. Ergens kleurig ziet het er voor ons niet uit, hè? Nee, Jim. Nee. Maar toch zullen we ons best doen. Misschien vinden we de grens wat iemand die ons wil helpen. Zoals... Uh... Weet je ook weer? Webster, dan Webster dan dan. de vorige keer. Nou, laten we dat hopen, zeg. Ja, maar intussen moeten we ons plan toch zo opmaken... alsof er niemand is om ons te helpen. Ja. Eenmaal op Mars moeten we zoveel mogelijk bij elkaar blijven. Niemand mag er op zijn eentje op uittrekken. Nee, liever niet. Begrijp ja? ik. Ja, en als we door de omstandigheden gedwongen worden uit elkaar te gaan... dan moeten we nog altijd ervoor zorgen dat twee bij twee blijven. Dat een van de twee paren steeds in de buurt van de pionier blijft. Waar die ook geland is. Ja? Ja, juist, precies. Goed. Ja, en denk eraan. Het allerbelangrijkste is... dat we alles waar we achter komen zo vlug mogelijk naar de aarde over zijn. Kunnen we later wegkomen van Mars? Al dan niet met één of meer van die aangepaste mensen. Des te beter. Maar voor onze eigen veiligheid... staat de plicht aan de aarde de inlichtingen te verschaffen... die voor haar van vitaal belang zijn. Als mij iets overkomt, dat weten we, neem jij, dokter, het commando over. Na jou komt Mitch aan de beurt. Ja, ga maar ja, niet meer nou, verder, Jeff. Nee, nee, ik ben niet gewoon commando's uit te delen. Zeker niet aan mezelf. Maar. <laughs> ja. Nou, mannen, dat is dan alles voor het ogenblik. Hoe en waar we precies willen landen, kunnen pas uitmaken... als we een paar keer om Mars heen gecirkeld hebben... en daarbij onze ogen goed de kost hebben gegeven. Zo, en nu gaan we de pionier in de vaste baan om Mars leggen. Hoe is het? Prachtig, Jeff. Alles klopt als een bus. We kunnen de motoren van de Pionier en de vrachtwagens aanzetten zodra we willen. Moeten we geen brandstof meer bij tanken? Niet voordat we in de vaste baan liggen. Hm. We hebben er nog ruim genoeg voorraad voor. Goed zo. Uh... Hoe ver zijn we er nog vandaan? Ongeveer vijf uur, dokter. Ja, ik hoop alleen maar dat deze tocht iets oplevert. Ja, waarom niet? Ja, ik weet het niet, Jeff. Als ik aan die Martianen denk... ...de geweldige macht die zij tot hun beschikking hebben... ...die duizenden ruimtevaartuigen... En als ik dan denk aan ons hier, in die drie, nou laten we eerlijk zijn, ouderwetse raketvaartuigen. Nou, zo is het. De enige die de aarde bezit die verder kunnen vliegen dan de maan. Nou, ik geloof niet dat het je veel zal helpen daarover te pieken. Nee, natuurlijk niet. Maar het hele geval ziet er zo hopeloos uit. Even hopeloos als toen David optrok tegen Goliath. Wat? Ja. Eh, kon ik zien, maar van die kijker vandaan krijgen. Dan kon hij de controle vermogen. Op ja, open. ik zal hem wel halen. Je hebt al zoveel om handen. Ja, graag, Doc. Ik heb het bericht er in code overgebracht. Hij heeft het alleen maar door te sturen zodra je contact met de aarde hebt. Juist. Zeg, uh, Jimmy. Ah, dokter. Wil je ook eens kijken? Ja, dat hm? wel, Jimmy. Maar ik uh, kom je alleen maar even vertellen dat Jeff je nodig heeft. Om contact op te nemen met de controle. Er hm. ligt een bericht te wachten op verzending. Ik vond hij net zo prettig. Ja, nou, kom nou, Jimmy. Ga dan maar aan de radio. Ja, hey, Doc, ben al weg. Jeff, dokter, hij is er weer. Ik heb hem gehoord. Huh? Wat is het, Jim? De stem. Die, wat? Ja, die stem is er weer. Hij zat praktisch op de golflengte van de controle. Nou, ben je er zeker van, Jim? Ja. Dat de controle niet is? Nee, natuurlijk. Ik, ik had nauwelijks stroom of hij was er al. Ik had nog niet eens de tijd gehad om iemand op te roepen. Hoe sterk was die? Sterk, één tot twee. Maar het was hem. Het was hem, absoluut. Kun je verstaan wat hij zei? Nee, nee. Hij hield weer op voordat het goed en wel tot me doordrong dat hij het was. Oh. Wie weet hoe lang hij zich misschien al had uh, geroepen. Daar heb Jimmy, zet ja, de bandrecorder aan. Ja, ja. Okay. Hallo, aarde. De ruimtevloot. Vrachtvaarder 1 roept de aarde. Hoort u mij? Ik dracht met u in verbinding te komen. Wat? Hij hey, ruimtevloot. Huh. Ja, en vrachtvaarder 1. Ja, dat kan niet. Wat? Er is toch niemand meer in onze vrachtvaarder, hopelijk. Hoe ver ligt hij naast onze golflengte, Jim? Niet ver. Zou je jou horen, als je roept. Het. of ik, eh, ik zou op een andere golflengte moeten uitzenden. Nou, goed. Roep de controle op en zegt dat we een bericht voor ze hebben. Goed. Hallo Aarde, hallo Aarde. De pionier roept controle. Ik heb bericht voor u. Antwoord alstublieft. Dat zou wel acht minuten duren voordat we antwoord krijgen. Ja, dan kun jij dokter Terwijl we daarop wachten misschien nog even een berichtingcode overbrengen. Waarin ja. we verlof vragen om van golflengte te veranderen. Ja, goed ja. Hallo aarde, hallo heb je hem weer? nou. we? Hier wel. Wacht te komen. Hij lijkt me een beetje van streek hè? En dokter? Toegestaan. Goed zo. Nou, Jimmy, ga aan je gang. Kijk eens Zeg, eens. Uh, welke uh, roepletters zullen we gebruiken? Eh? Uh... Of laten we de stem gewoon weten dat wij het zijn? Nee, nee. Neem... Uh, uh, XOP. XOP, kijk. Ik heb de golflengte al veranderd. Dus ja. Even kijken wat we nou zullen hebben. Hallo. Hallo. Zender XOP. Zender XOP. Hoort iemand ons? Nou, het ziet er niet naar uit dat iemand ons hoort. Ja, even tijd laten, Jimmy. Hij bevindt zich misschien op miljoenen kilometers afstand. Hallo, aarde. Ha. Miljoenen hallo, kilometers, zei je het toch, hè, Mitch? 1, roept de aarde, hoort u mij? Ik tracht met u in verbinding te komen. Hij is het hoor. Ja, en is het, hij is niet eens zo ver van ons vandaan. Roep nog ja. eens. Hallo, hallo. Zende xop roept zende xop op. u. Wij ontvangen u, sterkte 1, ontvangt u ons? Staat de bandopnemen aan? Ja, ja natuurlijk, ja. Zeg, het tracht om dit keer te pijlen, Jim, maar vlug. Misschien spreekt hij maar even. Oké, ze. Hmm. Wie bent u? Bent u de controle op aarde of op de maan? Dat komt er niet op aan, Wie bent u? Nou, nee, daar geeft hij geen antwoord op. Kom hier, Jim. Laat mij er zo van nemen. Hallo, vrachtvader 1. X.O.P. roept u. Vrachtvader 1, hoort u mij? Ja, ik hoor u. Wij vroegen u wie u is. Ik heb u eerst gevraagd wie u bent. Bent u de controle op aarde of op de maan? Ik hoor die stemmes, hè? Zo aangepast, als ik er ooit een heb gehoord. Wilt u mijn vraag, alstublieft beantwoorden? Ik weet wie het is. Het zijn de Martianen die in contact proberen te komen... met de vliegende bollen die op de maan geland zijn. Zo, ja. en waarom zou die dan met de aarde willen spreken? Ja, ja, ja, ja, ja. dan zeg je zo wat. Ja, daarbij moet hij wel weten dat het tussen hier en de maan... minuten duurt voordat het antwoord doorkomt. Ja. En wij antwoorden bijna onmiddellijk. Ja, ja. Dat betekent dus dat hij ergens naar beneden op Mars moet zijn. Ja, wacht even. Hallo, vrachtvader 1. Dit is de controle op de maan. Wij ontvangen u... Sterkte 1. Even kijken wat dat oplevert. Hallo, controleman. Gelukkig dat ik u eindelijk gekregen heb. Ik heb al drie weken lang geprobeerd met u in verbinding te komen. Ik heb een zeer belangrijk bericht voor u. Kunt u het opnemen? Hallo, nummer 1. Wij hebben u goed verstaan. We zullen uw bericht aanstonds opnemen. Maar in de eerste plaats, wie bent u? Vrachtvaarder 1 van de ruimtevloot. Ik heb een belangrijk bericht voor u. Waar is de rest van de vloot? De rest van de vloot? Ja. U is nummer één. Er moeten toch nog anderen zijn? Dat herinner ik me niet. Ik. Hoort u mij? Ja, wij horen u. Het is allemaal zo vaag. Er zijn inderdaad anderen geweest, maar ik kan me er niets meer van herinneren. Ja, daar kan ik inkomen. Herinnert u zich ook niet wie u is? Rogers. Hey, Frank Rogers! Frank Rogers. Frank Rogers? Ja, maar die, die was in nummer 1 bij onze eerste expeditie naar Mars. Niet de hele tijd, Jim. Huh? Zijn vrachtvader was eigenlijk nummer twee. Het kan Frank niet zijn, daar is was. En niet. waarom niet? We hebben hem toch op Mars achtergelaten. Huh. Maar de Martianen hadden zich toch van hem meester gemaakt. Hij was sterk aangepast. Huh. Dat zei hij tenminste, Jim. Ja, dat was ook zo. De laatste keer dat ik hem zag, was in het Zonnemeer. Hij herkende me toen niet eens hallo, meer. Stil, stil. hoort u mij? Ah, hallo, nummer 1. U zegt dat u Frank Rogers bent. Ja, zo heet ik. Bent u alleen in uw vaartuig? Ja. Is er niemand bij u? De vrachtvaders zijn altijd bemand geweest met twee koppen. Twee? Ja, u hebt gelijk. Ik, ik herinner het me. Crimshaw. Crimshaw. Waar ben je? Ja, nou is je helemaal de kruis kwijt. Hallo. Rogers. Hallo. Hallo, nummer één, roept u. Ontvang uw sterkte vijf. Het is maar een vreemde geschiedenis. Hè. Mag ik eens met een sprekertje? Ja, zeker, ook. als je denkt dat je een verstandig woord uit hem kan krijgen. Ja, nou, proberen. Hallo, Frank. Hallo, wie spreekt daar? Dr. Matthews. Dr. Wat? Dr. Matthews? Ja? Wat doet u daar op de maan? Ik dacht dat u bij ons op de vloot was, op weg naar Mars. Ik ben ook op de vloot, in het vlaggenschip De Pionier. Maar ik moet spreken met de controle op aarde of op de maan. Wel, als je een bericht voor ze hebt, dan zal Jimmy het voor je doorzenden. Jimmy? Ja? Jimmy? Ja? Jimmy? Wat is er? Staat mijn naam nog niet aan? Jimmy Barnett! Ja, maar die is toch verdwenen met de karavaan? Als je het mij vraagt, is het Rogers? Telkens als wij over iets spreken dat betrekking heeft op de ruimtevloot. Dan dus schijnt hij ze weer iets te herinneren. Ben ik verdwenen? Ik ben toch nooit met de verdwenen. aan ja, verdwenen? Hij en nog twee anderen. Die gaan nooit meer terug naar de aarde. Geen van hen. Ik ben het enige lid van de hele bemanning van de vloot dat over is. Hallo Frank, hoor je mij? Vrachtvaarder nummer één roept u, ik heb een bericht voor u. In zijn hemelsnaam dokter laten we hem zeggen dat we zijn bericht opnemen. Misschien als hij verder praat, dat we dan iets begrijpen van wat er in zijn brein omgaat. Ja, goed, ja. Hallo. Vrachtvaarder 1, klaar om uw bericht op te nemen. Hallo, hier volgt het bericht. Ik, ik... ik ontvang u. Uw bericht als Vrachtvaarder nummer 1 aan de pionier. Hier volgen de gebruikelijke controlegegevens. Bent u klaar om ze op te nemen? Ze nee, werkelijk niet meer bij elkaar. Hallo. Hallo, uw bericht als u. u mij niet? Ik kan Ho niet. It is Whittaker. Take me. Help. Whittaker? Play for him out. Come on, Whittaker. Don't. Play for him out. Help Hello, Black is it. Hello. Hello. Hello. Gesprek met Frank Rogers. U hebt geluisterd naar het zesde deel van onze derde serie luisterspelen over de ruimtevaart sprong in het heelal, geschreven door Charles Chilton en vertaald door Propeller. De rolverdeling was Jeff Morgan, Jan de Vreese, Steve Mitchell, Jan van Ees, Dr. Matthews, Louis de Bree, Jamie Barnett, Jan Burkes en een stem Paul van der Leck. Regie Leon Povel.